9 uur in ons met het TVS-journaal. In de Servische hoofdstad Belgrado worden vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen vanwege een demonstratie van ultranationalisten. Zij protesteren tegen de arrestatie van de oud-Bosnisch-Servische generaal Mladic. De demonstratie is georganiseerd door de Servische Radicale Partij. Die ziet de voormalige bevelhebber als een held en wil niet dat hij wordt uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.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 Tegenstanders van Zelaya hebben contact met hem gezocht en uiteindelijk zijn alle geschillen bijgelegd. Honduras hoopt nu de internationale betrekkingen weer te kunnen herstellen. In de strijd om het voorzitterschap van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft Mohammed Bin Hammam uit Qatar zich teruggetrokken en de huidige voorzitter Seb Blatter is nu nog de enige kandidaat. Bin Hammam moet, net als de Zwitserse Blatter, voor de ethische commissie van de FIFA verschijnen vanwege beschuldigingen van corruptie.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 In Barcelona zelf gingen meteen na de wedstrijd tienduizenden mensen de straat op. En enkele tientallen jongeren raakten slaags met de politie. En dan het weer, bewolkt, stevige zuidwestenwind. Later in het midden en zuiden mogelijk wat zon. In het noorden ook kans op een bui. Het wordt 16 graden in Noord-Holland tot 21 in Limburg. Morgen een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal. En u bent weer terug bij Vroege Vogels met boerenzwaluwen, walvissen, schali, gas en uw band op zonnespanning. Nog twee uur Vroege Vogels. Onze collega's van de OVT die nu klaar zitten om om tien uur OVT te maken... die denken, hé, nog twee uur vroege vogels. Ik bedoelde natuurlijk welkom bij het tweede uur van vroege vogels. De wilde paarden in natuurgebied de Hoekse Waard... moeten misschien worden afgemaakt. Waarom? Ze vallen mensen lastig. Toen de koningpaarden kort geleden werden uitgezet... was de verwachting dat mens en dier, recreant en paard... samen van het gebied gebruik konden maken zonder last van elkaar te hebben. De paarden waren niet geïnteresseerd in mensen en bleven op veilige afstand. Er was helaas geen rekening gehouden met wandelaars... die zich niets aantrokken van de informatieborden... en de paarden zijn gaan voeren en aaien. En aangezien paarden niet bepaald dom zijn... hadden ze al snel door dat er bij wandelaars iets te halen valt. Een klop op de flank of een gevulde koek. En gaat het niet goed, schiks? Dan maar kwaad, schiks. Zo is een koning dan ook wel weer. Het blijven wilde beesten. Daarvoor zijn ze daar immers losgelaten. Maar mensen happen? Dat is verboden. Het is onze natuur. Wat denken die paarden wel? Oplossing. Mensen weg? Nee, stel je voor. Mensen inprenten dat paarden geen koekjes mogen hebben. Nee, dat is te ingewikkeld. Paarden naar de slacht. Ja, daar lijkt het wel op. Het is bij de wilde beesten af. Dat was de polka, Ameno Rezada, van de Braziliaanse componist Ernesto Nazareth. Uitgevoerd door pianiste Yara Bijs. Ja. kijk daar is het. U herkent het misschien. Het gekwetter van de boerenzwaluw. Het is een kwestie van uren en dan... Komen de eerste eitjes uit van het Big Brother nest van de Boerenzwaluw. Uh, Benny van der Brink is de webloghouder van de Boerenzwaluw. Goedemorgen, Benny. Goedemorgen. Um, ja, ik zeg, het duurt nog enkele uren, maar dat weet ik natuurlijk niet precies. Ik zit nu naar de webcam te kijken. Ik zie het, ja, het vrouwtje of het mannetje op het nest zitten. Uh, ik, uh, ik, zie, ik zie haar ademen bewegen. Uh, uh, jij mag het zeggen. Zijn er al, zijn er al uh, jongen? Nee, voor zover ik weet niet. En ik denk dat ze morgen geboren zullen worden... Maar dat kan ook nog een dagje uitlopen. als er uh, nou, een beetje koud weer is geweest. was de laatste dagen. En uh, bovendien zijn er zes eitjes gelegd. En dat kan ook nog tot gevolg hebben gehad. dat er nog iets. In, uh, een verlenging of een vertraging in het broen is opgetreden. Dus ik denk morgen en anders overmorgen. Is het nou ook zo dat je. Dat, dat hoorde je bij de steenuilen heel duidelijk. dat je de, de, de, het vrouwtje. Oh, ja, hoort praten of communiceren. met de, de, de jongen in het ei nog? Is nou, dat bij... We hebben wel contact mee. Ik heb nooit echt gehoord dat uh, jonge zwaluwtjes in het ei piepten. Nee, dat zou, uh, dat zou voor de eerste keer zijn. <laughs> um, nou, er zijn op sommige plekken in Nederland de boerenzwaluwen al uitgevlogen. Hier moeten de eerste eitjes nog uitkomen. Hoe, waar komt dat verschil vandaan? Ja, we hadden dit jaar een heel vreemd voorjaar. Uh, het was heel mooi weer hier en er zijn een aantal boerenzwaluwen heel vroeg teruggekeerd. En die arriveerden in een uh, Nederland waar het mooi weer was... waar het al volop lente was, alsof het mei was. En die zijn onmiddellijk begonnen met broeden. En dat zijn die vroege broedsels die nu al uitgevlogen zijn. Daarna is er een stag stagnatie geweest. Uh, ja, oorzaak kan mogelijk zijn slecht weer in Zuid-Europa... waar ze voor zijn blijven hangen. Maar in ieder geval is het een hele tijd uh, ja, zonder, zonder nieuwe zwaluwen geweest. En die zijn nu pas eigenlijk de laatste drie weken aangekomen... En die beginnen nu nog massaal te nestelen en te broeden. En hebben deze het dan uh, zwaarder, nu het ja, slechter weer is? Nou, als ze nu broeden, dan maakt het niet zoveel uit. Kijk, als je, als je jonkies hebt en het is heel slecht weer, dan wordt het moeilijk. Want uh, ja, met, met die kou en met die harde wind is het moeilijk voor, moeilijker uh, voor de oudere vogels... om uh, voldoende insecten te vinden. Ja. Ho, hoeveel insecten heeft zo'n boerenzwalio nodig? Nou, volgens de berekeningen een paar duizend per dag. En... Uh, ze hebben, uh, even kijken, in, in een heel broedseizoen, uh, wanneer er twee broedsters zijn grootgebracht, ongeveer een miljoen insecten verormd in een gezinnetje. Dus dat is heel veel. Een miljoen insecten? Ja. Ja, ja dat is ongekend. Um, en een mannetje en vrouwtje vangen evenveel? Ja, uh, het mannetje helpt ook in de broedtijd, uh, of in de, ja, in de, in de broedtijd uh, voeren. Uh, ze, ze verdelen het, en hoewel het wijfje iets meer voor haar rekening denk nee, ik dan het mannetje. Vorig jaar hebben we in beleefde lente dat kunnen volgen, die vrijwilligers die toen meegedaan hebben en die het nu weer doen. Die uh, hebben uh, met al hun uh, waarnemingen kunnen constateren dat uh, het mannetje ongeveer 40% en het wijfje ongeveer 60% van de voerbeurten voor uh, de rekening neemt. En we hopen dat het dit jaar uh, ook weer gaat lukken om dat uh, te volgen. Dus ja. uh, ik hoop dat er nog een aantal vrijwilligers zich willen melden, want we zitten een beetje krap nog. Ja, dat jullie dat nou zo precies weten komt door die, door die uh, camera's, hè? Dat, dat er mensen 24 uur per dag zitten te koeken toch? Ja, ja. ja inderdaad. Nou ja, er zijn heel veel mensen die het uh, gigantisch mooi vinden om naar zo'n nest te kijken. En uh, ja, je hebt de reacties bij de steden en bij de oehoe en, en bij de andere vogels ook allemaal kunnen zien. Dat uh, vinden ze schitterend. Ja. En nu bij de zwaluwen, ja, de, nou begint het ook steeds leuker te worden. Ja. Nog even kort, Benny. Uh, deze boerenzwaluwen gaan jullie nog ringen. Uh, maar in de zomer gaat er ook iets nieuws gebeuren. Voor het eerst vliegen er dan gezenderde. Boerenzwaluwen rond. Uh, hoe zit dat? Ja, nou, ze krijgen geen zendertje om, maar het is een heel klein apparaatje wat ze een geolocator noemen. En uh, dat, dat is een apparaatje wat tweemaal per dag de positie van de vogel vastlegt, dus morgens en s avonds. En dat dragen ze mee, en dan gaan ze mee naar Afrika en dan keren ze meer terug. En dat is een heel minuscuul dingetje wat 0,05 gram weegt. Dus dat is ja iets wat de zwaluwen amper merken dat ze bij zich hebben. Maar dan zie je twee keer per dag en, waar ze zijn. En die, uh, ja, die registreren elke dag waar ze zijn. Okay. Maar dat wordt niet doorgezonden. Ze hebben geen communicatie met een satelliet of met iets, iets, iets anders technisch. Daar is het uh, apparaatje te klein voor en daar zijn de zwaluwen ook te klein voor. Maar wat heb je er aan? Nou, dan gaan we ze volgend jaar, als ze op de bloedplaatsen zijn teruggekeerd, opnieuw vangen. En dan kunnen we die apparaatjes weer uh, van de vogels afhalen en dan en lees worden je het uitgelezen af. in ja. de computer. En dan kunnen we zien waar ze geweest zijn. Oké, okay, Benny, nou heel hartelijk bedankt. Ik zie wat beweging op, uh, op het nest. Nou, gaan we maar snel kijken. Wie weet, gaat er wat gebeuren vandaag? <laughs> <Ja>. <laughs> Alvast gefeliciteerd, hè? Sorry, als we okay, jongen zijn. Benny van der Brink, webbloghouder van de Boerenzwaluw. Heel hartelijk bedankt. En voor meer informatie, kijkt u op vroegevogels.vara.nl. De Engelse componist William Elwin, het derde deel Allegro Scherzando uit de Elizabethan Dances. Wat kun je doen voor het milieu met de 8 miljoen auto's die in Nederland rondrijden? Ja, niet rondrijden, zou je denken, natuurlijk. Maar ook rondrijden op hard opgepompte banden. Zachte banden verbruiken onnodig veel brandstof. En volgens Schattingen scheelt u dat gemiddeld ook nog eens 100 euro per jaar. Dus moeten er meer plekken komen waar je kunt controleren of je banden op spanning zijn, zegt Laurens Drogedijk van Stichting De Groene Garage. Henny Radstaak pompt met Laurens Drogedijk zijn bandjes op. Nou, dan zet je dus dat uh, slangetje op je ventiel hè? en ja. dan kun je op dat meetje aflezen als je nu in je hand hebt. Goed kijkt, ja. Nou, hij geeft nu 2 bar aan. Mm. 2,0. En, hoog en hoog iets bij? Hij moet, hij moet iets hoger, dus we gaan hem even oppompen. Ja. Is even zien. Nou, als je hem nog los en dan zie je op. Nu zit hij op 2,5. Nog iets erbij. 2,6. Ja. Nou, dan is hij in orde. Jouw wens is om uh, op meerdere plekken in Nederland en bij voorkeur zoals hier in een dorp of bij een winkelcentrum of noem maar op van dit soort apparaten te plaatsen. Nou, we zijn inderdaad vanuit uh, de service band op spanning bezig om uh, de, alle klachten die we krijgen over het gebruik van pompen bij tankstations uh, en ook dat ze betaald zijn tegenwoordig. Uh, je moet je ervoor betalen? Ja, dan moet je tegenwoordig... Voor een beetje lucht. Een beetje lucht, 50 cent moet je ervoor betalen, dan mag je je banden oppompen. En uh, daarnaast krijg je dan vaak ook nog helemaal geen feedback... wat er nou gebeurd is en of die pomp nou goed werkt of niet. En ook niet welke spanning je had of welke spanning je zou willen hebben. En gebaseerd uh, daarop hebben we nu een eigen pomp ontwikkeld. Een uh, bandenpomp, waarmee je uh, direct uh, geholpen wordt met de pomp juist in te stellen. Dus welke bandenspanning jij op dat moment uh, moet hebben. En door die pomp te plaatsen op locaties waar je nog niet met opgewarmde banden komt... kan je ook op een goede manier je banden oppompen. En het leuke is uh, van onze pomp dat hij ook uh, via een display... Uh, aan te sturen is, maar ook dus direct feedback geeft. Dus elke band die oppompt, wordt ook gelijk weergegeven... hoeveel onderspanning die eventueel heeft. Maar ook hoeveel liter brandstof je bespaart... doordat je dus nu met een opgepompte band verder rijdt. En ik denk juist dat als je die feedback er wel bij geeft... heel veel meer mensen gemotiveerd zijn om vaker een band op te pompen. Omdat het soms natuurlijk tientallen euro's aan besparing direct met zich meebrengt. Brandstof. Brandstof, huh? brandstof en voorkomen bandenslijtage. En dat zijn natuurlijk gewoon twee grote pluspunten uh, die je dan hebt... en ook zichtbaar hebt uh, op de, in je beeldscherm waarom je je banden maar goed en vaak moet oppompen. En het is dat je die apparaten waarmee je je banden kunt oppompen uh, op zonne-energie gaat laten werken. Klopt. We hebben de bandpomp ontwikkeld. Uh, die wordt gevoed met een zonnepaneel, dus die kan je ook overal plaatsen. Dat is een groot voordeel. En hij is gemaakt van biocomposiet. dus ook de behuizing is helemaal uh, van duurzame oorsprong. Ja. En daarmee uh, ja, hopen wij uh, ook wel service uit te breiden... om iedereen die zelfs banden regelmatig oppompt ook van dienst te zijn. want ja, die energie heb je nodig om, uh, om de lucht op druk te brengen. Je hebt energie nodig om inderdaad uh, perslucht te creëren, dus uh, de banden op te kunnen en uiteindelijk heb je energie nodig om natuurlijk je computer en de software die allemaal in de pomp verwerkt zit te laten functioneren. Het apparaat, hoe heet die eigenlijk? Uh, die heet bandenpomp.nl en uh, ons doel is om die in heel Nederland te gaan plaatsen, dus op vele honderden locaties. Het moeten eigenlijk locaties zijn uh, midden in woonwijken en buurten, dus denk aan lokale uh, winkelcentraatjes in kleinere stadjes en dorpen, hebben die het altijd wel in Woonwijken. Omdat je uh, eigenlijk met een koude auto zeg maar, je banden het beste kunt oppompen. Ja, precies. Dus als je een paar kilometer hebt gereden met je auto, dan worden je banden warm van het rijden. En dan meet je al direct een andere bandenspanning dan in koude toestand, zoals men dat noemt. En dat kan soms enkele tienden aan bar schelen. En dat is dus beter om met koude banden je bandenspanning goed te meten en te corrigeren. En daarom niet alleen langs de snelweg, maar ook gewoon bij je om de hoek. Bij voorkeur niet langs de snelweg eigenlijk, maar wel bij jou thuis om de hoek. Dat je direct met je auto daar terecht kan en ook kosteloos eh, je banden op spanning kan brengen bij onze bandenpompen. Dus de, dat is eigenlijk ook de, nou ja, de vraag die ik heb aan, uh, aan mensen in het land. Uh, als je uh, zelf graag bij jou in de buurt een bandenpomp uh, geplaatst zou willen hebben... neem dan contact met ons op om uh, aan te geven dat jij een goede locatie hebt bij jou in de buurt. En uh, dan kan je ambassadeur worden om samen met ons daar een bandenpomp neer te gaan zetten. Uh, maar als er nou inderdaad een, een, een winkelcentrum bij jou in de buurt is met een parkeerterreintje... waar gewoon veel auto's uh, gedurende de, de dag, de week parkeren die daar allemaal gebruik van zouden kunnen maken. En dan zouden we uh, daar samen uh, de gemeente of uh, de winkeliersvereniging of misschien wel de, de eigenaar van de supermarkt zover kunnen krijgen en dat die uh, samen met ons uh, deze pomp neer gaat zetten om op die manier hem beschikbaar te maken voor alle bewoners. Dan gaan we in overleg kijken hoe we daar zo goed mogelijk en zo snel mogelijk een, uh, een duurzame bandenpomp uh, neer kunnen zetten. En wat kost dat het plaatsen van uh, zo'n pomp? Het nou, plaatsen van de pomp uh, dat kost nog niet zoveel. De pomp zelf kost natuurlijk wel, wel geld, maar dat ligt er weer een beetje aan uh, of daar misschien weer potjes voor zijn uh, binnen de gemeente of bij de overheid. In ieder geval kunnen wij daarin helpen om uh, de kosten zo laag mogelijk te maken. Maar je koopt hem wel als eigenaar van de winkel en die hem uh, op zijn parkeerplaats neerzet. Klopt, dan is het een verlengstuk van, uh, van de service die je dus biedt op jouw parkeerterrein en uh, alle automobilisten die jou bezoeken op die manier een, een kostenbesparing cadeau geven. Het Allegro Appassionato, deel 3 uit de romantische stukken, opus 75, uitgevoerd door Pinkas Zuckerman op viool... en Mark Nijkroek op piano. En uh, u hoorde net Laurens Drogedijk. Uh, wilt u Laurens Drogendijk helpen om goede en gratis te gebruiken... bandenpompen te plaatsen in heel Nederland? Weet u een geschikt parkeerterrein bij u in de buurt... waar veel auto's komen en mensen even de tijd hebben... om hun bandenspanning te meten? Laat het weten via onze website vroegevogels.vara.nl. Dit is het Vroeggevogels nieuwsoverzicht. Terwijl politici in Nederland over elkaar heen buitelen in verband met een tweede kerncentrale, zijn de Zwitsers er helemaal klaar mee. De regering besloot definitief te stoppen met kernenergie. Zo zullen er geen reactoren meer worden gebouwd en de vijf bestaande centrales worden binnen 25 jaar gesloten. Net na de ramp in het Japanse Fukushima besloten de Zwitsers al de vergunningen voor de bouw van drie nieuwe centrales stop te zetten. Woensdag begint de lang verwachte Europese stresstest voor de kerncentrales. Die moet vaststellen of ze bestand zijn tegen natuurrampen en ongelukken. Ook het Zeeuwse borstelen ondergaat de test. De resultaten worden in december verwacht. Water. Volgens het KNMI is het in ons land nog nooit zo droog geweest. Het wordt misschien wel de zonnigste lente ooit. En de gevolgen zijn steeds beter zichtbaar. Akkers staan droog, het waterpeil in de rivieren is extreem laag... en het neerslagtekort is zo groot dat een paar buien niet voldoende zijn... om een einde aan de droogte te maken. Voor het eerst sinds 2003 kwam het managementteam watertekorten bij elkaar... om te praten over de droogte. Staatssecretaris Joop Atsma van Milieu riep deze week op... om zuiniger om te springen met water en bijvoorbeeld de tuin niet te sproeien... of de auto te wassen. De auto... Het gaat zo goed met de verkoop van groene auto's dat de overheid daar nu ook eens van mee wil profiteren. Benzineauto's die maximaal 110 gram CO2 per kilometer uitstoten... ontspringen de aanschafbelasting, ook wel BPM genoemd. Staatssecretaris Frans Wekers van Financiën vindt dat nu wel welletjes geweest. De, de schatkist van de staat is in totaal al 700 miljoen euro belastinginkomsten misgelopen... door deze financiële stimulans. En daarom moeten we er in 2013 maar mee stoppen, vindt hij. Hoogleraar Reiner Gerlach legt uit wat dat betekent voor het groene verkeer in Nederland. Dat betekent dat in principe je verwacht dat de mensen iets minder zuinige auto's zullen kopen. Dus het eerste effect is in dat opzicht meer emissies van de auto's. Dat betekent ook echter dat er sommige mensen geen auto's zullen kopen die anders wel een goedkope auto zouden kopen. Het betekent vooral, en dat moet ik toch benadrukken, dat de overheid uh, hier belastingen voor binnenkrijgt meer, want dit is een kostbare maatregel. En als de overheid werkelijk het milieubeleid wil nemen, dan kan ze met die extra inkomsten elders veel meer bereiken dan dat ze met deze maatregel kan bereiken. Bedreigde natuur. Staatsbosbeheer zet een grootschalige zoekactie op naar de dagvlinder De Zilveren Maan. De afgelopen vijf jaar is de bedreigde soort nauwelijks gesignaleerd in haar leefgebieden in Friesland... en dat betekent waarschijnlijk dat de vlinder daar zal uitsterven. Het probleem zit hem in de kwaliteit van de leefgebieden. De Zilveren Maan verkiest een hooirijk landschap... maar het maaien en handmatig hooien is arbeidsintensief en kostbaar werk... en Staatsbosbeheer kampt met een mensen- en geldtekort... Ook het gebrek aan bloemen om de vlinders van nectar te voorzien... en dan ook nog eens de afwezigheid van het moerasviooltje... waar de rupsen op verpoppen, doet de soort in een rap tempo verdwijnen. Energie Groene vergisters voor biogas zijn in de helft van de gevallen... in Nederland juist ontzettend schadelijk. Het gaat om zo'n honderd boerenbedrijven die zo'n installatie hebben... blijkt uit een rapport van de Vrom-inspectie. De leveranciers van grondstoffen die in de vergisters worden omgezet tot groen gas... voegen schadelijk afval toe aan de toegestaande, toegestane organische restproducten... en verkopen dit als biologisch materiaal. In een vergister wordt uit een mengsel van mest en organische restproducten biogas gewonnen... Dit gas kan weer worden omgezet in duurzame elektriciteit. Maar nu blijkt dus dat de vergisters steeds vaker illegale afvalovens worden. Staatssecretaris van Milieu, Joop Atsma, heeft gezegd dat de fraude zo ernstig is... dat er meer controle moet komen op de leveranciers... en betere voorlichting over welke stoffen er in de vergisters gebruikt mogen worden. Een ontdekking. Het is waarschijnlijk de hoogst bloeiende plant ter wereld. De zuiltjessteenbreek. Zwitserse wetenschappers ontdekten de kruipplant op een recordhoogte van ruim 4500 meter in de Alpen. En dat is niet alles, het is waarschijnlijk ook het koudste plantje ter wereld. Op de vindplaats, net onder de top van de berg Dom, vriest het s'nachts geregeld. En in de winter soms wel tot min 20 graden. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Who's Afraid of the Big Bad Wolf? Uit de drie kleine biggetjes van Walt Disney, 1933. Uitgevoerd door de Cincinnati Pops Orchestra... onder leiding van Eric Kanzel. Walvissen en dolfijnen Dat zijn voor iedereen fascinerende dieren. Hun geluiden, hun intelligentie, hun omvang... Creationisten, die geloven in het klassieke scheppingsverhaal... zagen in walvissen lange tijd het bewijs dat evolutie grote onzin moest zijn. Want waarom zouden gewone zoogdieren ineens de zee in zijn gegaan? De man die bewees dat walvissen wel degelijk afstammen... van gewone landzoogdieren, is een Nederlander. Hij heet Hans Thewissen en werkt bij de Universiteit van Ohio in Amerika... Hij vond ooit in Pakistan de missing link tussen de eerste walvissen en zoogdieren... met vier pootjes die nog gewoon op het land liepen. Deze week was Thewissen even in Nederland. Onder andere om met Rob Buiten naar de tentoonstelling Walvissen in Naturalis in Leiden te gaan. Mooi, mooi, al, mooi gemaakt. Ah, dus dit was de eerste walvis die we vonden met achterpoot. Het eerste onderdeel wat we ervan vonden was... de. Uh, dus ik wist dat het een kniegewricht was van een zoogdier. Maar ik wist niet dat het een walvis was, want er waren geen walvis met knieën. Dus dat uh, uh, heeft drie dagen geduurd voor we hem op, totaal opgegraven hadden. Laatste dag vonden we de schedel, maar hij zat zo in, uh, in uh, sediment begraven dat ik niet kon zien wat het was. Ik dacht eigenlijk aanvankelijk dat het een, um, een zeekoe zou zijn. Was ik, want Ik had gedacht dat die uh, waarschijnlijk in Pakistan uh, hun oorsprong hadden. Um, en ik zag die kiezen een beetje, en dat lijkt niet op zeer goede kiezen, en dat, ik zag het oor, en dat lijkt helemaal niet op zeer goede oren. En toen brek ik het open. Oh wat domme, dit is een walvis. En toen realiseerde ik me dat dat de eerste walvis was. Want dat, dat zie je aan het oor. Dat zie je aan het oor, ja. Uh, realiseerde ik me dat het de eerste walvis was met achterpoten, die totaal. Ontwikkeld waar. We wisten natuurlijk wel dat we al wisten van landzoogdieren afgestamd zijn en dat de voorvaders daarvan daarom achterpoten hadden. Maar we, hebben nooit, we hadden ze op dat moment nog nooit gevonden. Ja, want even voor de goede orde: die ambulucetus natans. Ja, natans, het zit al een beetje in het woord, zwemmend, die is hier ook afgebeeld. Die, die hangt aan kabels aan de lucht. Als een soort ja, zwemmend dier, maar dus wel met voor- en achterpoten. Ja, en we denken dus dat hij zeker kon zwemmen. Hoewel, als je naar de botten kijkt, is hij behoorlijk zwaar. Dus het zal geen vluchtbeest geweest zijn. Je moet er niet zo over denken dat die beesten jaagden, zoals dolfijnen dat doen. Nou, door er snel achterheen te zwemmen. We, we denken dat meer die beesten jaagden zoals krokodillen dat doen. Die liggen heel stil te wachten tot het beest dichtbij is. Dan, dan springen ze eruit en we denken dat dat zo was voor hem ook. Het ja, hij, zelf... hij heeft ook inderdaad wel de scherpe tanden die bij een krokodil horen. Ja, en die ja, hebben dan lange, spitse snuit. Ja, ja. Ja. De ogen, zoals je daar ziet, zijn min of meer naar boven gericht. Net als een krokodil ook, alsof je kijkt... ...heeft zit misschien verborgen in het water... ...maar je kijkt naar dingen boven het water, want dat zijn zo'n zijn pooidier geweest. En, en dan gaan we even een stapje naar beneden. Daar loopt een skelet, zeg ik maar even. Eh, dat is dus die, die pachycetes. Dat is een, een, ja... Nou, ik geloof dat je een, als je in een diertuin zou zien... ...dat je meer zou denken dat het een wolf met een lange snuit. Hij heeft lange poten die dunne botten hebben... Um, maar als je die botten breekt, wat soms gebeurt, dan zul je zien dat die heel zwaar zijn, die botten. En dat hebben meestal zoogdieren die in het water leven. En die botten gebruiken als ballast, zoals, uh, zoals nelpellen bijvoorbeeld. Dus daar ook. We denken dat die in het water leefde, hoewel die er maar uitziet als een wolf. Want dat uh, zijn voorvaders waren landzoogdieren, die heel vlug kunnen rennen. Je kunt ook zien aan de ogen van dit beest, dat die ogen uh, op, bovenop de kop zitten. Dus daar ook. Denken we dat hij zich in het water ophield. Maar uh, keek naar dingen die boven het water gebeurden. En waarschijnlijk zijn dat prooidieren geweest. Dan als je naar het derde schild kijkt. Dat ja, is, wat, wat daar weer boven hangt, ja. dat, dat ziet er echt uit als een, een zeezoogdier. Hè? Ja, ik geloof als je die in het Dolphinarium zou zien dat je niet eens zou, je zou realiseren dat het een fossiele walvis was. kop is wel wat anders, maar het lichaam is heel, um, heel aangepast aan het water. Hij heeft al voorpoten die binnen zijn. Van de wervels kunnen we ook zeggen dat hij een, een, een staartvin had. Hij had ook een achterpoten, dat zie je ook in dit skelet. daar ja, is niet maar, veel meer van over. Daar is he? nauwelijks maar iets van over. Um, nou, alle moderne walvers hebben nog wel uh, wat botten in, van de achterpoten, maar die zitten in het lichaam. Die kun je aan de buitenkant niet zien. Welke tijd hebben we het überhaupt over dat die eerste landzoogdieren het water hebben gekozen? Ja, de oudste walvissen zijn zoiets 50 miljoen jaar oud en dat is standaard bezig. Dat heet Pachycidas. En dan, dan, dan, ongeveer 10 miljoen later, um, krijgen we de eerste vormen die op moderne walvissen lijken. Die dus een heel gestroomlijnd lichaam hebben met vinnen als voorpoten en een horizontale uh, staartvin, wat de beweging um, verzorgt, en geen achterpoten meer. Dan zijn ze dus heel. Vlugge zwemmers. Ja, we staan hier nu bij een vitrine waar twee enorme tanden liggen, denk ik. Ja, klopt. Hele grote tanden met ook een plaatje erbij van een, een jukel van een, ja, een walvis die een andere walvis vangt, lijkt het wel. Ja, dit is dus een, uh, een potvis die gevonden is in Peru, in het uh, Miocene. Toevallig ook ontdekt door een Nederlander, Klaas Post uit Urk. Ook door Nederlanders, ja. Um, een beschrijven heel interessant beest... Dit is een potvis die uitgestorven is. Men denkt dat die zich voornamelijk voeden door andere walvissen aan te vallen. Is er überhaupt een, een idee waarom die eerste landzoogdieren, die walvissen werden, waarom die het water gekozen hebben? Um, als je me dat tien jaar geleden gevraagd had, had ik gezegd, ja, dat weet ik maar om. Maar ik ben nou niet zo zeker meer daarover. We denken dat het iets te maken heeft met hun voedingswijze. Walvissen zijn afgestampt van beesten, dat waren planteters aan land. Um, de eerste walversen zijn al vleeseters. Dat uh, is nogal een stap inderdaad om van een landlevende planteneter... ineens een, uh, een zeebewonende vleeseter te worden. Ja. Yeah. Dat is nogal een grote stap. Dat is een hele grote stap en we begrijpen het niet goed. En we denken dat als we een beter idee hebben van welk soort vlees... en welke soort planten dat, dat kan helpen... we doen dat door naar isotopen te kijken en te kiezen. De verhoudingen van die verschillende isotopen... Um, vertellen je iets over het dieet van uh, het beest wat ze hier hebben? Zelfs heet. na 50 miljoen jaar Zelfs nog. na 50 miljoen jaar geleden, ja. ja. Dus dat onderzoek gaat uh, tot op de dag van vandaag gewoon nog steeds door? Ja, en dat duurt nog wel een paar jaar voor we een uitslag hadden. Ik had gehoopt dat het vlugger gaat, maar zo is het anders ook niet. <lacht> Van Johan Sebastian Bach in een swingend Hot Club de France jasje uitgevoerd door het Zala Trio. Twee weken geleden deden we in vroege vogels een oproep om mee te doen aan het muggenlarvenonderzoek van de Wageningse Universiteit. Een team met aan het hoofd Arnold van Vliet van de Natuurkalender wil een muggenverwachting gaan maken en wil daarom zoveel mogelijk van u weten, van u en de mug, want de mogelijke kraamkamers van muggen kunnen bij u in de tuin staan. Arnold van Vliet meldt de voorlopige resultaten van het onderzoek. Allereerst nou, is al terecht een gigantische hoeveelheid mensen al uh, de enquête hebben ingevuld. Uh, er zitten al uh, 16, 17, uh, 1800 uh, mensen. Dat is natuurlijk gigantisch. Uh, en wat we zien, dat heel veel mensen echt van, uh, ja, voor muggen in hun tuin hebben. Zo, gemiddeld zo'n uh, vier per huis. Toch die emmers en die uh, gieters? Emmers, gieters, van alles uh, komt daar uh, voor. En dat ook uh, twee op de drie mensen wel eens last heeft van muggen s'nachts. Dat is een vraag die we er ook bijgesteld hebben. Dus we kunnen ook uh, mooi zien waar in Nederland dat is. Dus dat moeten we echt wel verder ook gaan analyseren... Ja, hoe dat nou precies uh, in welke typen omgevingen uh, wel plaatsvindt en welke niet. Maar dat moeten we nog gaan doen. Ja, en wat ik zelf wel prettig vond... is dat vijvers uh, niet tot meer overlast leiden van muggen. Dat, uh, dat oh. komt er nu al heel duidelijk uit. Tuinvijvers uh, dragen in die zin, uh, zoals het er nu uitziet... niet bij aan uh, meer overlast. Dus dat is uh, goed nieuws voor de mensen met uh, tuinvijvers. Je wil nog steeds uh, gegevens hebben... Ja, vandaag kan het nog ingevoerd worden. Morgen zetten we hem dicht. En wat wil je dan precies specifiek weten? Nou, we willen eigenlijk weten van hoeveel emmers... heeft men emmers in de tuin staan, gieters... Eh, allemaal dingen waar water in kan staan... Waar muggen, regentonnen, vijvers, waar muggen hun eitjes in kunnen leggen. Eh, want dat zijn waarschijnlijk de muggen die de meeste overlast veroorzaken in huis. Dat zijn de muggen die in je eigen tuin eh, opgroeien. Eh, maar we hebben totaal geen beeld van om hoeveel watertjes dat gaat. Uh, en we willen een muggenverwachtingsmodel maken. En ja, als mensen al die gegevens doorgeven... dan kunnen wij daar een, uh, een mooie kaart voor maken... en een mooie basis voor ons uh, model. En er is nog iets anders uh, Ben je begonnen. Een splash-teller, wat is dat? Ja, dat is uh, een ideetje om mensen te vragen van... Uh, hoeveel insecten rij je nou eigenlijk dood met je auto? We vragen mensen om ah. door te geven hoeveel gesplashte insecten... men op een nummerplaat aantreft na een, een autoritje. En het idee daarachter is dat we een beeld gaan krijgen van de, ja, de, hoe, de variatie... in hoeveel insecten je nou waar in Nederland uh, wanneer aantreft. En ja, auto's zijn toch uh, schitterende uh, insectenvallen eigenlijk... Ik denk dat er toch nog heel veel mensen het toch niet zo'n fijn idee vinden. Al die insecten die ze doodrijden in een auto. Nou, Dit is nou een manier om iets, iets terug te doen voor al die insecten... die je toch onvermijdelijk raakt als je in de auto rijdt. Ja, hoe herken je die insecten lijken? Ik herken ze niet. Nee, we hoeven ze ook niet op soort te brengen. Oh. Uh, dus dat is. We vragen al veel mensen om echt op de knieën te gaan... <laughs> met een sponsje uh, de nummerplaat schoon te maken. Veel Mensen maken hun auto helemaal niet schoon. Laat staan hun nummerplaat. En dan ook nog uh, na afloop weer te gaan tellen. Dus dan veel mensen voelen zich dan toch wel even zitten in de straat. Veel tof vragen. Zet je over die drempel heen. En voordat je gaat rijden, maak even je nummerplaat schoon. Schrijf je kilometerstand op. Als je, uh, als je ergens bent aangekomen... Uh, Kilometerstand opschrijven en het aantal insecten uh, tellen. En dat doorgeven op splesteller.nl. En wie nog niet met de muggen-enquête heeft uh, meegedaan, doet u dat vandaag nog even. Is veel minder lastig dan die kentekenplaats soppen. Uh, het is allebei wel erg leuk. Uh, Arnold van Vliet verzint telkens wat nieuws. Doe gewoon mee. De enquête vindt u op vroegevogels.vara.nl. Barcelona te vieren speelde Pepe Romero, Alleluia... een van de gitaarpreludes van de hand van zijn vader Ik. Celedonio Romero. In het Brabantse bokstol zijn verregaande plannen... voor proefboringen naar schaliegas. Volgens de voorstanders zit er genoeg van dit goedje... in de bodem van Nederland om decennia lang... Uh, ...ons van gas te voorzien. Belangrijk, want de beroemde gasbel van Slochteren raakt een keer op. Bewoners en instanties als de Brabantse Milieufederatie en Brabant Water zijn tegen. Volgens hen zijn er nogal wat risico's verbonden aan de boringen. Hubert Veringa, hoogleraar bio-energie aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat is schaliegas? Schaligas. Uh, nou, schaligas is niet veel anders dan, uh, dan gewoon aardgas. Uh, het enige verschil is, dat, uh, is de wijze waarop het in de grond is opgeslagen. Normaal aardgas dat, uh, dat wordt uh, natuurlijk in de, over de, de vele tientallen miljoenen in de aarde gevormd en verzamelt zich op een goed moment in een min of meer poreuze gesteente laag onder, uh, onder een dichte. Uh, gesteente. En, uh, en kan als je dus door dat uh, dichte gesteente heen prikt, dan, uh, dan, dan, dan heb je dan gewoon een aardgasbron en dan loopt het dan uh, ja, min of meer vanzelf uit. Voor schaliegas is dat anders. Dat is uh, gas dat in hele kleine belletjes en wellicht ook uh, als uh, atomair is opgelost of is geabsorbeerd in, uh, in, in lijsteenachtige uh, gesteentes... Dus dat moet je met veel meer geweld eruit halen. Maar qua, qua samenstelling, qua eigenschappen is het niet veel anders dan gewoon aardgas. En we kunnen er uiteindelijk hetzelfde mee. En we kunnen er hetzelfde mee. Ja. Ja. U zei lastig om het eruit te halen. Hoe wordt het precies gewonnen? Nou, dat is een uh, vrij ingewikkelde technologie. Dat heet uh, in het Engels uh, fracking. Het is al heel bekend. Al, al, al wordt al, al jaren toegepast hoor. In 1947, uh, nou, direct na de Tweede Wereldoorlog, deed men dat al. Het, het idee is, je, of uh, wat je doet, is je, je boort een gat. En voor schaliegas is dat vrij diep, uh, nou, tot, uh, tot zo'n 3000 meter. Uh, en dan wordt op een goed moment uh, zo'n zo zo zo zo zo boor, zo boorleiding wordt afgepropt. Dan uh, brengen ze daarin onder zeer hoge druk water... waarin een, een, een, een hard materiaal, zand bijvoorbeeld, is, uh, is gesuspendeerd... En dat perst men dan met hele grote druk die, die boorleiding in. En dan, dan, dan breekt dat gesteente, als het ware, in, in, in, in stukken. Of er ontstaan heel veel poriën. En die poriën, dat zijn, dat zijn dan de, de, de wegen waar langs dat schaliegas... of dat methaan eh, richt, zich richting eh, boorpijp kan, eh, kan bewegen. En dan, eh, dan komt het dus vrij. Dus je moet de boel onder de grond eerst eh, slopen? Of uh, kraken. kraken, die, die, die nou, Ja, je moet het behoorlijk kraken. En dat zijn, uh, daar komen hele hoge drukken bij, uh, uh, bij aan de orde. En, uh, en natuurlijk, uh, je hebt daar een hoop water bij nodig. Maar voor, met dat water moet je nog wel het een en ander doen. Want je moet er ook uh, bepaalde chemicaliën in oplossen... om dat zand uh, of dat harde materiaal dat met het water wordt meegevoerd... het gesteente in te voeren, dat als je het gekraakt hebt... dat het niet onder de druk van buitenaf weer dicht raakt. Dus dat, steen, dat gesteente moet gekraakt worden, maar moet, op, moet ook open blijven. Ja. Dus je moet ook materiaal in dat water suspenderen om dat voor elkaar te krijgen. Hoeveel hebben we ervan in, uh, in Nederland? Of onder, onder onze bodem? Ja, nou onze daarvoor bodem. is juist die proefboring nodig om daar uh, achter te komen. Maar uh, de, de schattingen lopen uiteen van, uh, van zoveel als in de slochteren uh, aardgas uh, voorkomen zit als tot vele malen die hoeveelheid. Dus het is heel aanzienlijk. En Slochteren is, wat was het ook weer, de grootste onderland voor het gas? Nou, in West-Europa. In West-Europa, West 3000 miljard kubieke meter. Ja, maar enorm toch? Maar heel groot, ja, ja heel ja. groot. Die Russische velden zijn weliswaar groter, maar voor, voor een Nederlands begrip is dit ja, een is enorm groot veld. Ja. En dus er zou wellicht nog veel meer schaliegas zijn? Oh ja, ja. Oh, ja dat zou heel goed kunnen. Ja. Dus vandaar de jubelverhalen over schaliegas. Er is veel, we hebben, de wereld heeft veel brandstof nodig. Ja. En er zit nog veel. Klopt. Ja. Nou, nu niet de, de, de niet jubelverhalen. Wat zijn, wat zijn de belangrijkste uh, risico's? Nou ja, daarvoor is nou juist die, die proefboring ook nodig... Hè, om daar, daar goed achter te komen. Uh, ik heb geprobeerd dat enigszins te achterhalen... aan de hand van de informatie die ik, uh, die ik links en rechts uh, heb verzameld... En het is niet allemaal even eenduidig en sommige dingen die spreken elkaar ook tegen. Maar vanuit de Verenigde Staten is er natuurlijk al vrij veel bekend. Uh, deze techniek die wordt al, al jaren toegepast, onder andere in de oliewinning. Maar de risico's, kijk wat er gezegd wordt of wat er genoemd is, dat is de radioactiviteit die daarbij vrijkomt. Nou, dat heb ik eigenlijk niet echt teruggevonden in de publicaties... dat dat nou zo'n groot uh, gevaar is. Want dat zou ook in de grond zitten, in die ja, lijsteenlagen? dat zit altijd in ja. de grond en dat komt natuurlijk ook met olie... en dat komt met kolen, ook met gas komt dat mee naar boven. En ik denk haast dat dat voor dat schaliegas niet veel anders zal zijn. Dus dat zal wellicht wel meevallen. Mm -hmm. um, het grote probleem is natuurlijk dat je dat gesteente moet kapotmaken. Je moet er pori in, aan, in aanbrengen. Dus dat betekent dat je water met daarin opgelost chemicaliën... En daarin uh, uh, spreekt, spreekt de informatie die ik verzameld heb elkaar nogal tegen. Hoor. Maar in ieder geval, daar moeten chemicaliën in opgenomen worden om dat zand goed of dat, dat harde materiaal goed in suspensie te houden. Nou, dat water dat wordt daar met hele hoge druk ingeperst. Weliswaar uh, moet die druk ontstaan op 3000 meter, dus dat is betrekkelijk uh, ver weg van de, de aardbodem. Maar dat water, dat, die druk die moet natuurlijk wel door, door één pijp naar beneden worden gebracht. En daar kan van alles gebeuren. En dat is in de Verenigde Staten dan ook uh, gebeurd. Dan, daarbij kunnen ongelukken ontstaan. Dan in komen de zin die chemicaliën... Dat, dat, dat het water met die chemicaliën in het grondwater en het oppervlaktewater uh, tevoorschijn komt. En daar zijn ongelukken mee gebeurd. Ja. Dat ja. is één ding. Um, er is... Um, als ik, en wat ook genoemd wordt, is dat daar heel veel water bij nodig is. Nou heb ik gekeken of, dat, inderdaad, of ik dat uit de publicaties ook tevoorschijn kan halen. En daar zijn twee verschillende interpretaties van wat ik kan vinden. Eén is dat als je dat voor dat freking, dat water nodig hebt... dan valt dat nog wel mee, want dat is eenmalig. Hè? Per put is dat eenmalig. Dus je moet dat, eh, als dat, die rotsen eenmaal kapot zijn of uh, poreus, poreus gemaakt is... dan heb je geen water meer nodig. Ja. En dan, maar goed, dan, uh, en dan zijn dat nog altijd behoorlijke waterhoeveelheden... maar niet zodanig dat, uh, dat dat waar is wat wel eens gezegd wordt... dat daarmee ook een waterprobleem of waterschaarste zou kunnen ontstaan. Een, ander, uh, een andere interpretatie die ik uh, ook heb gelezen is dat uh, uh, als je kijkt naar de, de formuletjes waarin uh, wordt aangetoond... of waarin wordt uitgerekend hoeveel schaliegas er zou zijn of beschikbaar zou zijn... dan, lijd, dan lijkt het erop dat dat schaliegas of dat, dat methaan ook als het ware geadsorbeerd is in het gesteente. En dat zou kunnen betekenen dat je ook chemicaliën nodig hebt... om dat gas uit het gesteente los te maken. Ja, ja. Dus dan zou je nou, nog, nog Dan meer heb je natuurlijk gebruiken. water ja. nodig op het moment dat je ook uh, aardgas gaat, gaat winnen. Ja, ja. Nou, uh, ook daarin lees ik uh, of dat allemaal waar is... of hoe, in de mate waarin, dat weet ik even dat niet. Maar daar zou die proefboring maar dan ook... inderdaad wel antwoord op moeten geven. Nu, nu nog een punt. Het methaan dat uh, vrij kan komen... en zich kan verspreiden in... Grond, in ja. water. In, hoe zit dat precies? Ja, nou, Daar zijn dus ook ongelukken mee gebeurd. En daar, daar komen ook wel wilde verhalen uit de Verenigde Staten... met name uh, tevoorschijn. Want methaan is ook een broeikasgas? Methaan is een, sterk, is een heel sterk broeikasgas. Ja. Nou, daar laat ik dat zo meteen nog even, even op ja. terugkomen. Uh, als dat, uh, dat water uh, met dat aardgas erin, in belletjes of zoiets, uh, dan vrijkomt uh, aan de oppervlakte, dan wordt dat geïmiteerd. En dan, uh, dan kan dat natuurlijk in dat water terechtkomen. En in de Verenigde Staten zijn er ook wel filmpjes uh, getoond waarin uh, mensen de kraan opendraaiden. en daar uh, dus inderdaad methaan en zelfs een steekvlam uh, uit, uh, uit vrij kwam. Gewoon uit de kraan in de keuken. Ja, ja, ik vind het een beetje. Ja, ik kan me niet voorstellen, want dan moet je ook met een sigaret een beetje bij de kraan staan. Ik weet niet of dat gebeurd is, maar in ja. ieder geval, het lijkt me ja nou goed maar in ieder geval dat methaan kan, kan vrijkomen ja. nou er is een we hadden het er straks in de uitzending over het Strawberry Earth Film Festival over de duurzame films en er is er is een film Gasland ja. uh, en ik heb de trailer daarvan gezien die staat ook op onze site meen ik daar zie je inderdaad een man ergens in Amerika. Die zet zijn kranen, houdt ze aansteken erbij. En er komt een enorme steekvlam uit. Ja, nou, dat zou dus inderdaad. Het sluit niet uit dat dat inderdaad waar is. Maar dat kan ook getrukeerd zijn, natuurlijk. Het kan ook. Maar er wordt gezegd dat er methaan vrijkomt. en dat dat in het drinkwater. Of samen met het drinkwater buiten komt. Dat is natuurlijk. Dat is het directe gevaar. Maar dat methaan, dat is zoals Jan zei. een heel sterk broeikasgas. Vele malen sterker dan CO2. Dus je moet wel oppassen dat, uh, dat je bij die winning uh, uh, al je methaan dat uit de grond vrijkomt, niet de atmosfeer inkomt, ja. Want dan heb je al vrij snel uh, een, hele, een hele versterkte verhoging van het broeikaseffect. Uh, voor een normaal aardgas valt dat wel mee, die lekkage is heel weinig. Maar uh, ja, dit moet met water bij hoge druk worden vrijgemaakt. Uh, dus de vraag is of, dat, uh, of je inderdaad al dat methaan wel, uh, wel op zijn plek kunt wel houden. Wel kunt vangen. Dus er zijn ja. nogal wat, uh, want ik begrijp dat u er zo, zo genuanceerd mogelijk over probeert te praten natuurlijk. U bent uh, wetenschapper, u bent zelf geen boerder um, of, of uh, partij in deze zaak. Maar er zijn nogal wat kanttekeningen bij te plaatsen. Uh, We hebben ook aan de telefoon uh, Giljo van Nuland van Brabant Water. Uh, goedemorgen meneer Van Nuland. Goedemorgen. U bent niet zo blij met die boorplannen. Waar, waar bent u bang voor? Nee, ja, wij maken in Brabant uh, drinkwater uit grondwater. Uh, de inwoners van Brabant moeten er dan ook vanuit kunnen gaan... dat wij die kwaliteit van het grondwater uh, dat we er heel goed voor zorgen. Dat we dat in de gaten houden. En die voorgenomen schaligasboringen... die brengen uh, op drie verschillende manieren risico's met zich mee... voor de kwaliteit van het grondwater. Ja, en die, die uh, risico's zijn onder andere dat dat methaan in het, in het grondwater terechtkomt? Nou, dus op de eerste plaats, uh, professor Verga zei het al... ...dat moet heel diep geboord worden. Nu zijn wij op zich niet tegen diepe boringen... ...maar dan moet het wel op een hele vakkundige manier gebeuren... Uh, ...anders ontstaan ook daardoor al risico's. Op de tweede plaats er worden chemicaliën gebruikt... ...ook bij proefboringen. Een van die chemicaliën is een zogenaamde biocide... ...dat is dus een bestrijdingsmiddel... ...dus ook daar zitten grote risico's in... ...voor de kwaliteit van het grondwater. En het derde punt, uh, er komen van nature uh, in... Uh, leisteen, schadelijke stoffen voor die niet schadelijk kunnen worden omdat ze veilig opgesloten zijn. Bijvoorbeeld het, uh, uh, is het op radium. Maar door, het, uh, door de fracking of het varken... zoals het ook wel genoemd wordt, kunnen die uh, stoffen die schadelijk zijn, maar nu immobiel die kunnen in het milieu terechtkomen... en ook op die manier een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het grondwater. Ja. Nu zijn deze boringen... want dit, dit is niet een, een, een productieboorplek. Er gaat nog niet gewonnen worden, maar er gaat getest worden. Nou zijn die testen bedoeld, zo zegt, zegt men... om juist uit te vinden uh, ho, hoe het werkt en wat nou die risico's zijn. Ja. En wat wilt u dan nu? Ja, dat klopt. Wij hebben geconstateerd dat er op dit moment nog zoveel onduidelijkheden zijn. En ook daar refereert professor Verenga aan. Zoveel onduidelijkheden over wat voor chemicaliën nu precies, in welke cocktail worden ze toegepast. Um, hoe, hoe wordt er omgegaan met eventuele verstoringen tijdens het boren? Is er een calamiteitenplan? Noem allemaal maar op. Die onzekerheden, die onduidelijkheden, die zijn nu nog zo omvangrijk dat wij gezegd hebben, um, er moet eerst meer informatie op tafel komen om ons in staat te stellen een goede risicoanalyse te maken. Pas dan kunnen wij onze mening definitief opmaken en zolang die duidelijkheid er niet is, heb ik gepleit voor een zogenaamd moratorium, zeg maar een tijdelijk verbod, ook op proefboringen, om um, middels een onafhankelijk onderzoek met elkaar te kunnen bezien wat nu exact de risico's zijn en hoe we die verder kunnen minimaliseren. Duidelijk. Uh, meneer Van Doolad van Brabantwater, heel hartelijk bedankt. Nog ja, even terug naar professor Veringa. Reageert, reageert u hier eens op? Nou ja, dit is wel, wel, wel correct wat hier gezegd wordt. Uh, um, er, zitten, er zitten grote risico's aan. Het, uh, bij, ik was ook uh, bij de vergadering in Bokstrol van, uh, van afgelopen woensdag... Waar dus je ook ziet wat voor een. wat door die onzekerheid er is. wat voor verzet er onder de bevolking is. Ja, ja. Uh, en dat heeft groot, uh, zeer veel te maken met de onbekendheid. Nou, was er maar... al een vergunning afgegeven aan het bedrijf. om daar die proefboring ja, te gaan doen? Klopt. Uh, nu lopen er rechtszaken. en er ja. worden ook vragen gesteld door uh, Brabant Water. Uh, zou het kunnen zijn dat het helemaal afgeblazen wordt? De schaliegaswinning in Nederland? Jazeker, dat zou, dat zou kunnen. Als in, kijk, de, de, Terwijl er heb... zoveel onder de grond zit? Uh, ja, maar. Tuurlijk, uh, Dat is natuurlijk ook heel leuk. Omdat uh, als, je, als je ziet wat er dus gezegd wordt... Uh, werd in Bokstal, uh, uh, de, de energieman van PVDA, die hield er ook een, een verhaal... die zei van ja, eigenlijk zou je helemaal geen schaliegas willen hebben. Want over 40, 50 of oh, 19, 2040 wil je gewoon duurzame energie hebben. Ja. En dan, uh, dan, dan heb je dit eigenlijk ook niet meer nodig. Maar uh, om ons de gelegenheid te geven tot, het, uh, tot dat moment... Ja, dan, dan willen we wel gas hebben om, om, om door te kunnen gaan. Ja, dilemma, ja. En dus in die zin is het nuttig om, om dit te overwegen. Ja, nou, laten we het vooral heel erg goed uitzoeken. En als ja. er dit soort risico's zijn, uh, zou ik zeggen niet meer doorgaan. Uh, Hubert Veringa, hoogleraar uh, bio-energie aan de Technische Universiteit van Eindhoven. En uh, Geer van Nuland van Brabant Water, dank voor dit gesprek. Um... En en nog en even naar de, de Venolijn. De eerstelingen van deze week. Ja, aan het eind van de uitzending hebben we meestal een tweede ronde van de Venolijn, eh, Maar deze huismus neemt dat wel heel letterlijk, die tweede ronde. Dag, Annie van der Horst, Eeksteveense Kanaal. Vandaag zag ik een huismus haar twee jonkjes te geven. Heel schattig. Plotseling ging haar kopje omhoog... en liet haar kindertjes in de steek... en ging op het punt van het dak paren voor de volgende ronde... Vervolgens ging ze weer verder met het eten geven. Wat ben ik blij dat ik geen huismis ben. Ja, de fenoleen blijft u bellen. Hè. En nog even terug naar uh, uh, het Strawberry Earth Film Festival. Wij hadden het net over schaligas. Er is een film over, uh, die heet Gasland. Uh, u kunt naar die film. Kijk op onze site voor meer informatie. vroegevogels.vara.nl um, Aanstaande dinsdag zijn we weer op tv. En zo direct na tv... Uh,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 Dit is Radio 1.